Zon, Zon. Zee. Zee, Zandvoort en Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Inspiratie Radio. Luisteraar. Welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Harms. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. De gast van vanavond is Lilian Niamat. Zij is gespecialiseerd in de Kabbalah en in Engelen. Zij geeft cursussen, onder andere taalcursussen, consulten en creatieve workshops. Ze wijst je de weg naar jezelf. Althans, dat staat op haar visitekaartje. Als mede-presentatrice is vanavond aanwezig Mario van der Linden. Mario is inmiddels een goede bekende op de zender en bij Inspiratia Radio maakt zij deel uit van het team. Uh, vooral het onderwerp van vanavond spreekt Mario heel erg aan. Welkom Lilian. Dankjewel. En welkom Mario. En welkom Herman, Lilian en luisteraars. Onze gast Lilian heb ik voor het eerst ontmoet bij een van de Ananda lezingen. Ik meen die van Peter Tone. Uh, klopt dat of was het bij uh, Geert Kimpen? Weet jij Geert nog? Kimpen. Bij Geert Kimpen. Uh, het klikte tussen ons en uh, ondanks dat ik het druk had die avond, hebben we toch nog uh, een behoorlijk gesprekje gehad. En je behoort inmiddels tot mijn uh, spirituele vriendenclubje. Ik ben zelfs nog op je verjaardag geweest. Ik was ja. wel veel te laat. Het oh, oh feest was al <laughs> lang afgelopen, maar oké, okay, ik was er. Beter laat dan en, uh, nou ja, Van Nicky's Place en uh, onder andere de Dakloze Krant. Uh, in ieder geval ja. welkom bij uh, Inspiratie Radio. Vanavond gaan we het hebben over wat is Kabbalah? Wat is engelenenergie? Wat halen mensen eruit? Oftewel, wat heb je eraan? Wat is de combinatie? Hoe ben je erin gegroeid en waarom? Wat is er in je leven gebeurd dat spiritualiteit een belangrijke rol inneemt? En wie is Lilian Niemat? Okay. En natuurlijk besluiten we met een mooie uitspraak of tekst voorgelezen en uitgekozen door onze gasten van vanavond. We gaan nu naar het eerste muziekstukje en dat is Clocks Rel Religious Rhythm del Mundo. Geste luisteraar, welkom terug bij Inspiraatsradio. Vanavond hebben we als gasten Lilian Liamat. Zij houdt zich onder andere bezig met de Kabbalah. Wat is de Kabbalah precies en wat heeft het voor jou voor verandering gebracht in je leven? Ben je joods opgevoed of heeft dat helemaal niets met de Kabbalah te maken? Je schrijft onder andere, weet ik, in een blog met Geert Kimpen op Hives. En dat was ontstaan, geloof ik, bij de ontmoeting van de Ananda-lezing. Ik zou zeggen, Lilian, vertel eens wat, wat is de Kabbalah? De Kabbalah is zeg maar de spirituele beleving van het Joodse geloof. Zeg maar de theosofie op een gevoelsmatige manier benaderen. Je hebt natuurlijk de Torah. Dat zijn de leefregels en alle wetten wat men wel en wat men niet mag doen. En de Kabbalah zorgt er ook nog voor de spirituele beleving van het gevoel daarbij. En de Kabbalah bestond al eigenlijk voor dat Mozes met de Torah naar beneden kwam. Van de bergen af. Want het was alleen een overdracht van religieuze zaken. En daarna zijn pas de leefregels gekomen zoals die tot op vandaag de dag bekend zijn. En we hebben het over dezelfde Mozes met de tien geboden van de Sinaï berg. Er is er maar één. Ja, ja, Oké, okay. um, Kabbalah. Kab maar jij zei het anders. Ik zeg Kabbalah nee. en jij zegt ja, dat is Kabbalah? Kabbalah, dat is dan echt zeg maar een Hebraïose uitspraak voor, maar in Nederland zeg je gewoon Kabbalah. kabbalah. Oké. Okay. Dus, uh... um, is dat hetzelfde als de levensboom? De levensboom is uit de en daarin wordt uh, de levensboom wordt eigenlijk gerelateerd aan de mens zelf. Dus de mens is eigenlijk een, een microcosmos, een hele macrocosmos waar wij in zitten. En daar is die levensboom aan gerelateerd. Je hebt verschillende takken en die kan je ook weer vergelijken met het menselijk lichaam. Zoals je bijvoorbeeld dan een keten hebt, kroon, dat betekent boven. En dan krijg je schouders, je krijgt middenriff, etc. De rest van de lichaamsdelen... Die zijn allemaal gerelateerd aan die levensboom. En die hebben dan ook weer allerlei, zeg maar, heiligen. En uh, uh, die daar weer een bepaalde karakter in voor worden. Of hebben uitgebeeld in de geschiedenis. Dus echte mensen. Oké, okay, maar dus um, jij zegt, die takken, die staan niet voor een bepaalde periode in je leven. Maar die staan dus voor een lichaamsdeel. Begrijp ik dat nou goed? Ja je, nou ja, je kan dat vergelijken van. Uh, um, Elke tak heeft een betekenis. Je hebt bijvoorbeeld uh, zeg maar, uh, gezet en gevoeren, hè, dus recht en, en juistheid. Uh, dat is links en rechts. Dus je hebt altijd een tegengestelde van het ander. Het gaat niet over goed en kwaad, maar wat aanvullend is. Dus zeg maar net als te vergelijken met yin-yang. Polariteit eigenlijk. Precies. Dus als je van het één te veel hebt, <tus> dan uh, heb je het te weinig, weinig het van het ander. Andere. En dan ben je dus uit balans. Dus het, zeg maar, het is eigenlijk een complete yin-yang, takkensysteem. En die moeten maar steeds ook weer in balans zien te blijven. Want en, dat is natuurlijk en dan bedoelen we met een takkensysteem geen takkensysteem, Nee, het nee. is Een Een takkensysteem. Levensbom -takken. Levensbom -takken. Ja. Um, hoe ben je er eigenlijk toegekomen om dit uh, te gaan bestuderen? Want je hebt daar ook uh, je volgt daar een, een speciale opleiding in. Hè? Je gaat ja. er ergens naar toe. Ik ben derdejaars kaballeleerling. Ik krijg gedurende de winter krijg ik les van een rabbijn in Amsterdam-Buitvelderd. En daar behandelen we hele strovens uit de, de Zohar. En dat is dus de, de, de, de spirituele wetten. Dus je hebt de Torah, dat zijn de echte levenswetten. En de Zohar zijn dus alle uh, spirituele belevingen daarvan. En daar behandelen wij net als je in, in een yeshiva ze doen, een hele stuk uh, dus uit het... Dat je in het christendom zegt het oude testament, zeg maar uit de Torah. En de toegevoegde stukken die rabbijnen in de loop der eeuwen en eeuwen hebben uh, daaraan toegevoegd hebben. Maar het gaat toch ook hoofdzakelijk over het oude testament? Ik bedoel, het nieuwe testament ja. speelt toch niet zo'n grote rol in het... Geen. Uh, ge nee, dat, nou ja, ik wil het is wilde natuurlijk dat, ja. <laughs> niet zeker, dus ik wil... Ja. Nee, het is een okay. Joodse religie, ja, spreek alleen over hun boek. Er is geen oude nieuw testament. Het nieuwe testament is pas later gekomen met, uh, zeg maar, na... Uh, Jezus' uh, tijdperk. Ja, maar Jodendom spreken spreekt me niet over een oude en een nieuwe. Alleen over de Torah. Tora. Is dat dan een, uh, een andere levenswijze van de, de Joodse gemeenschap? Ja. Uh, want niet elke Jood is een kabbalist en niet elke kabbalist is een Jood. Oké. Okay. De kabbal is gewoon zeg maar een spirituele levenswijze geënt op de wetten en de verhalen uit de Torah. Dus uit de Bijbel, zoals men kan zeggen. Alleen, men heeft, staat in de Kabbalah dus wel open voor een spirituele beleving. Dus niet alleen heel sekte leefregels uitvoeren... maar ook waarom doe je het en waarvoor. Waar is het goed voor? Dat blijft de vraag. Daar wordt in de Kabbalah altijd over nagedacht. Als hier staat, uh, gij zult dit doen of dat niet doen... dan wordt er afgevraagd, ja maar waarom dan? En waar leidt het naartoe als het... Als zodanig uitgevoerd wordt en waar leidt het naartoe als het niet gebeurt? Het is een verdieping eigenlijk meer. Precies. Van het, ja. Dus dat je echt heel bewust uh, bezighoudt met waarom al die wetten er zijn. He, als wij zeggen van gij zult niet doden, nou dat snapt iedereen, maar de kaballa gaat erover nadenken, want waarom zou het niet handig zijn als je iemand dood of uitscheldt of vervloekt? Nou, in de Kabbala heeft dus allerlei uh, zeg maar uh, spirituele hulpmiddelen, zoals de tarot, onder andere de numerologie, die daar ook eigenlijk zijn oorsprong hebben gevonden, die daar gebruikt worden om uh, ja, dingen te kunnen verklaren. Zij zijn ook gewoon in de Kabbala is men er ook gewoon uh, Weet men dat er mensen zijn met een bepaalde kanalen naar boven die andere mensen niet hebben? En dat, zeg maar, spiritueel begaafde mensen de boodschappen beter kunnen vertalen. Of de teksten uit de Bijbel, dan uh, de gewone burger zou kunnen doen. Dus je krijgt onderlinge vertakkingen in specialisme? Nou ja, vertakkingen. het is. Nee, zo wil ik niet zeggen. Het is gewoon. Ze hebben, ja, ik zat in die sfeer zij... van die boom te denken. Hè? Dus nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat heeft niets met die boom te maken. Die boom dat is op zich al een, een, een uur verder. Okay. Dus dat moet dus we moeten we dan een andere keer maar, doen. Okay. <laughs> <laughs> maar die levensboom heeft gewoon te maken van de mens, als ik in het klein uit aangeduimd in die levensboom. Zo sta je ook in de rest met de rest in verbinding. En dat. Het dus gaat nu te ver om daar helemaal overheen, uh, over te praten. Maar die levensboom dat heeft gewoon te maken... het vertegenwoordigt bepaalde aspecten van de en van omstandigheden. En die zijn er allemaal in verwoord. Dat is natuurlijk al duizenden en duizenden en duizenden jaar geleden gebeurd. Want het jodendom is vijfduizend jaar oud. Maar de Kabbalah is zelfs wel drie keer ouder of zo. Oh ja. Ja. Dat is pas laat. Dat was natuurlijk alleen maar mondelingenoverdracht. Het pas laat is men... Uh, dingen op schrift gaan zetten. En ik meen in, uh, in de 12e eeuw was er een rabbijn. En die heeft al die dingen. A rabbijn Bar yochim Die heeft. Uh, en die is ook een, een grootheid in Kabbalaland om maar zo te zeggen. Die heeft voor het eerst al die teksten op papier gezet. Oké, okay, en toen kwam Geert kimpen? Toen, ik was al kaballenleerling... voordat ik Geert ontmoette. Uh, ja. Ik, ik, ik had zijn boeken natuurlijk al en de kabbalist had ik gelezen. Nou, ik heb echt slaaptekort gehad. Ik, ik las echt tot drie, vier uur s'nachts door. Die man, ik kan zo fantastisch goed schrijven. Ja. ja. En het grappige was, ik was natuurlijk kabballeerling. Dus ik herkende een heleboel dingen. Je hoeft geen kabballeerling te zijn om de kabbalist te lezen. Maar ik herkende er een heleboel dingen in en dat vond ik zo grandioos. Ja. Ja, en via huis ben ik natuurlijk lid geworden van mijn grote vriend Geert Kimpen. Ja. En toen kwam ik bij jou tegen bij de Ananda-lezing. Hij ja, is van de week, is hij in uh, Heemstede. Ik weet helaas de datum niet meer. Ik, uh, maar okay. ik kan even kijken en dan zal ik het je mailen. Dan oh. uh, is hij er weer. Nou, uh, leuk. Ja. Je hebt een lezing gegeven bij de Groene Godin in Haarlem. Klopt. Uh, hebben ze je daarvoor uitgenodigd? Hoe is ja. dat gekomen? Wat is dat eigenlijk, de Groene Godin? Uh, de Groene Godin is een winkeltje, een uh, nieuw AIDS-winkeltje, Ananda zeg maar. Alleen uh, ze doen uh, ja, wat dingetjes erbij. Uh, ja, moet het is eigenlijk uh, meer. Uh, hmm. de, de, de Groene Godin is een hekscafé Haarlem. En als je daar binnenkomt, dan ziet het eruit als een echt Harry Potter winkeltje. Met allemaal uh, heksen en uh, okay. allemaal fantasy dingen. Daarachter is een, een kamer met een stamtafel, en daar worden lezingen gehouden. Oké, okay. um, Lilian, zou jij het volgende nummer aan willen kondigen? Je hebt het zelf uh, uitgezocht, dus ja. Ja, misschien kun je er wat over vertellen. Dit is al heel lang een, een lievelingsnummer van mij. Ik, ik luister zelf nooit naar teksten, het gaat mij puur om de melodie. Maar deze tekst is na 100 jaar toch wel ergens uh, blijven hangen. <laughs> en het is uh, Ben E. King en het liedje heet Stand By Me. Mm -hmm.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 Beste luisteraar, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Lilian Liamat. en we gaan het hebben en we hebben het zelfs over de Kabbala en Engele Energie. Kabbala hebben we net over gehad, uh, nu een beetje Engele -energie. Um, ja, -energie, Energie. Ja, Engele Energie. Kabbala, wat is Engele Energie? Nou, dat is eigenlijk. Uh... Ja, vertel. Want dat, dat interesseert <lacht> me heel erg. Ja. Engele Energie, dat is uh, zeg maar. Uh, nou ja, eigenlijk is alles engelenergie, maar je hebt bepaalde vormen die meer bekend zijn, zoals Rijkje en Quantum Touch. Het zijn natuurlijk allemaal energetische healings die je gebruikt. Alleen, ik doe dan zelf, roep dan mijn vrienden Engelental aan om bepaalde situaties op te lossen. Sommige engelen, zoals de aardse engelen, hebben allemaal eigen capaciteiten en disciplines waarin ze goed zijn, zoals we dat in het dagelijks leven ook hier allemaal hebben. En die kun je dan ook voor specifieke situaties aanroepen. Dus zeg, maar uh, bijvoorbeeld de aardsengel Raphaël. Die is natuurlijk uh, bekend als de engel van geneeskunde. Dus als je zegt van nou, mijn duim doet zeer, dan kan je ook Raphael vragen van uh, help. Maar je kan het ook voor anderen vragen. Je kan engelen energie ook altijd vragen ten gunste van een ander, maar niet ten gunste. Uh, ...vanuit je ego, dat je daar zelf mee gebaat bent. Dus je kan altijd een uh, oproep... Het is alleen om doen. over te brengen naar de ander. Ja, je mag ook voor jezelf wel. Yeah. Maar je kan het voor anderen doen... ...alleen mits die persoon erbij gebaat is. Dus niet vanuit uh, egoïstische redenen. Dus je zegt, van nou, ik weet dat uh, uh, uh, Pietje ziek is... ...dan kan je ook de energie van uh, aarts Ingel Ravel aanvragen om pietje zeg maar genezen uh, in zijn genezing te ondersteunen. Ik stond helemaal op een verkeerd been. Ik dacht dat Engelse energie dat je iets over Engelse tarot ging vertellen en... Nou, Engelse energie heb je natuurlijk ook in de kaarten. Ik, ik, uh, ik leg tarotkaarten doe ik in combinatie samen met de Engelenkaarten. kaarten. Ja, zie je. Dus, ja, ja, precies. Ja, ja. ja, ja, ja. Nou, Oké, okay, we komen er wel. <laughs> en um, um, in die engelenkaarten, daar komen ook gewoon de boodschappen naar voren. En degene die die kaart trekt, die weet ook precies wat die uh, boodschap voor hem of haar betekent. En die kaarten leg je uh, naast de tarotkaarten. Dus ik bedoel, doe je een tarotduiding voor iemand en daarnaast pakt hij dan ook nog als extra kaart een uh, engelenkaart? Ja, ik, uh, dat is gewoon. Waar, ge de. Ja, dat is gewoon een. een, een, een, een Intuïtieve uh, actie van mij geweest toen ik bij de kaart, ik heb uh, wel ik weet niet hoeveel engelenkaarten sets in huis, maar dat ik uh, op de, uh, als ik op beurzen draai, spirituele beurzen, dat ik doe dat in eerste tarotkaarten en basiskaarten en daarbij doe ik dat in combinatie met engelenkaarten, maar je kan ook gewoon alleen de engelenkaarten leggen en die komen ook met een, uh, een verhaal aanzetten. Je zegt, je hebt verschillende soorten engelenkaarten. Is dat ja, gewoon verschillende pakjes? Of zijn het ja. ook verschillende, uh... verschillende pakjes? Maar daar zitten diezelfde engelen in. Alleen ja. in een ander ja. andere. Ja, ja. ja je hebt ze gespecificeerd met uh, oh, die nee, de is binnengekomen <laughs> En Die zit in een smalend gezicht van Herman stelt weer een of andere vraag. Nee, maar ik, ik weet het ook niet. Ik weet niet wat er <laughs> nee, engelen hebt, is. Uh, Er zijn, Ik weet niet hoeveel verschillende uh, kaartsets met engelenkaarten. Je hebt bijvoorbeeld de aardsengelen. En dan bijvoorbeeld genezen met de engelen. Of uh, uh, uh, therapie met engelen. Dus voor elk uh, ding, als ik zeg van nou iemand is een beetje die weet eigenlijk niet precies wat je moet doen of is het niet lekker zoveel, dus dan pak ik die set erbij. Dat gaat eigenlijk allemaal louter. Intuïtief. Ja, wel. Okay. En doe je dat thuis? of Heb je een praktijk thuis? Of doe je dat bij mensen? Of alleen ik doe op het beursen? bij mensen thuis en ik uh, draai op uh, Spiri in, uh, in de regio. Dat weet ik onder andere in Nicky's Place... Uh, Onder andere, onder andere. Maar ja. Niet en aankomende ook, maand, maar ook uh, op de parafielbeurzen. Ja. En daar werk je met de Crowley? Ja, Crowley Token. Dat kaart. is bijzonder, hè? Iemand met Kabbalah, die met de en Lester Crowley kaarten werkt. Nee, dat is helemaal niet bijzonder, want Voor Lester Crowley die staat eigenlijk bekend als een demonische griezel. het beest. Oh. 666. Ja, dus. Maar ja, dat is echt wel een heel contradictie. Maar in die kaart van Lester Crowley, er staan juist heel veel duidingen vanuit de Kabbalah in, heel veel symboliek, zeg maar, ook gewoon het uh, het alfabet zit erin verwerkt. En niet alleen die, maar ook veel van boeddhisme, het Christendom. En uh, zeg maar ook uit de, de Keltische en Egyptische religie en de Griekse mythologie. Dus die man die werkt juist met heel veel symboliek. Vanuit allerlei andere oude religies. Hij was ook van de Golden Dawn onder andere. Hè? Dus dat uh, zit er ook in verwerkt natuurlijk. Ja, maar dus de Kabbala en het Jodendom. Dat zit daar juist heel sterk in. Ja, ik heb uh, zelf uh, vier jaar bij Joop van Hulsen uh, les gehad. Ja. En dat was met de Rider-White. Ja. Eigenlijk gewoon omdat... Elk boek, elk ding wat je na kan slaan... zijn de Rider-White kaarten. Omdat ik de Crowley kaarten veel en veel mooier vind... heb ik dus om het mezelf aan te leren... dus een kaart getrokken uit de Rider-White... en daar de bijpassende kaart van de Crowley tarot ja. bijgezocht. En zodoende heb ik mijzelf dus in dat dek okay. leren, leren verplaatsen. Ja, want want wat is, is het verschil met die kaarten? Dat gaat Lilian jou vertellen. Ja. Wat is het verschil tussen ja, Ride de Rider-White Ride Ride Ride kaarten? Daar kan ik dus zelf helemaal niets mee... Dat zegt mij helemaal niks. Dus ik denk, uh, iedereen heeft zo zijn kanaal met, met zijn talent naar boven. De een doet het op die manier en de ander op zus. Uh, en bij mij gaat dat via de Crowley Toad uh, kaarten en niet via de Raid Want ik heb daar ook uh, in een opleiding die ik gevolgd heb, in de coach opleiding, hadden wij ook dus een hoofdstuk dat we met die Raid Wides moesten uh, gaan oefenen. En ik zat er echt naar te kijken van... Ik weet echt niet wat er op dat kaartje staat. Het zegt maar niks. Terwijl die Crowded Toad, die komen dus wel in één keer binnen. Daar heb je veel mee mee. Daar kan je ja, veel mee maken. Ja, is ook de god ja. van, uh, van het schrijven, hè? van het woord. Dus de je wijsheid, Met het, weer, ja, met het woord kom je weer bij die Kabbala. Ja, ja, ja uh, nou, dat ja. zit in alles. Alle, zeg maar, uh, grootheden. Uh, Wijsgeren uit vroege tijden, die komen eigenlijk altijd op hetzelfde. Dat, het gaat allemaal over. Uh, leren en lesgeven. Oké. Okay. Wat, wat, wat ik ook gehoord heb, hè, dat uh, engelen is eigenlijk alleen maar lief. Klopt dat? Ja. Engelen oh. is liefde. Oh, Oké. Okay. Okay. Uh, we gaan weer naar het volgende muzieknummer. En dat is een klassiek muzieknummer. Ja. Ik heb er een kruisje voor je bij gezet. Ja. Uh, ja dat schijnt jou heel erg uh, te ontroeren. Ja. Ik, uh, ik heb hier uh, Paul Potts, die ontroert mij, laat ik het zo zeggen. De zanger met mate. Uh, die heb ik toen drie jaar geleden op BBC gezien met een uh, business cut talent En er stond echt een heel schroommielig manneke En die echt als een engel zong. Nou, dat kwam bij mij echt binnen. En, en vanaf dat moment kan ik ook echt helemaal geëmotioneerd raken bij uh, opera. Vooral omdat hij het zingt. Hij is gewoon zeg maar een engel op aarde. En het is dan uh, Nestle Dorma van Paul Potts. fredda stanza, cuore di le stelle che tremano d'amore e di speranza. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Lilian Liermat. Uh, Lilian, je bent ook coach. Uh, waarin en hoe begeleid je mensen en waarom ben je dit gaan doen? Ja, vertel eens. Um, de opleiding tot live coach is echt een hele uh, intensieve en een brede opleiding, je krijgt in verschillende disciplines les. Onder andere dus zeg maar in spirituele takken. Maar ook dus in het professioneel coachen. Dus gesprek begeleiden van mensen. Maar dan zeg maar met meer gevoel. Als dat je in een reguliere uh, therapie zou hebben. Het coachen gebruik zelf. Uh, zeg maar gedurende de tarotconsulten. Maar ook gewoon in het leven van alledag. Dan merk je dat toch in bepaalde conflict situaties. Of wat dan ook. Maar. Wel, mijn suf zitten coachen. En dat kan ik dan wel. Ik ben nogal licht onvlambaar. Dus ik kan snel boos worden. Maar met dat coachen. Dat heeft me wel heel veel gebracht. En ook om tot de kern te komen. Van een probleem bij andere mensen. Dat coachen gebruikt. en Normaal is een, een, zeg maar een tarot. Of een engelenconsult, Er wordt alleen maar weergegeven. Wat die kaarten te betekenen hebben. Voor die persoon. Dus voor de, voor de, voor de, voor de cliënt. Maar... Ik gooi daar dus uh, de, de coaching ook in... waardoor men begrijpt wat te doen en wat niet te doen. Of waarom ze het doen. Je kan het daardoor meer begeleiden. Ja, absoluut. Ja, sommige mensen raken natuurlijk best wel in de war van iets wat je zegt. Neem ik aan als je zo'n ja, kaart voorleest. Ja, dus uh, uh, de meeste mensen zijn daar natuurlijk leek in... Maar uh, als het bepaalde uh, problemen betreft, dan gebruik je daar dat, uh, zeg maar je coaching ervaring in. Dat uh, werkt voor de mensen heel geruststellend. Ja, dat denk ik ook wel dat het zo, zo loopt. Als je dan toch je gaat al naar iemand toe, dan denk je je weet niet wat het brengt. Ja. Als je dan toch op een bepaalde manier kan uitleggen waarom zo'n kaart dan tot je komt, Precies. dat het heel prettig is. Ik denk dat ja. het heel goed uh, te combineren is. Heb je trouwens zelf ook zoiets meegemaakt, dat je zegt van nou, ik heb het zelf ook wel kunnen gebruiken. Uh, het coaching privé? Ja, zeker. Zeg ik, het is ook iets wat je alle dag uh, meemaakt uh, in, in je werkomgeving, of wat dan ook. Of bij vrienden die dingen dan uh, vertellen die dus ergens mee zitten... en dan ga je toch... zeg maar, dat professionele vlak op. En dat werkt... voor beide partijen, voor zowel mijzelf... als voor Rijn... Uh, een stuk beter dan dat je met iemand... mee gaat zitten praten en piepen en miepen. Ja, ik geloof ook wel dat je... Uh, maar eigenlijk vroeg ik dat... Om, omdat je, uh, mijn vraag was... waarom ben je dit gestart? Is dat, uh, heeft dat een achtergrond... Uh, ja, nou, achtergrond niet. Ik, ik werd uh, zeg maar twee jaar geleden wakker met een, na een visioendroom van... Uh, ...jij moet voor jezelf gaan beginnen en de mensen helpen. Toen werd ik soms echt stom, verbaasd, wakker. Ja, maar ik kan helemaal niks in die geest. En toen ben ik twee maanden lang op internet gaan surfen. Uh, wat ik dan moest doen en ik wist echt niets. Want ik was totaal spiritueel onbenul. <laughs> Maar en toen heb en, ik het hele opleidingstraject gevonden van allerlei verschillende opleidingen. En soms ging ik ook naar opleidingen of workshops toe, waarvan ik echt niet eens wist wat er zou gebeuren. Maar ik wist welke er moest zijn. In die tijd hebben wij elkaar volgens mij leren kennen. Dat je nee, toen had, had, had je het al allemaal, af. Ah, ja. Okay. ja, Dus ik heb uh, echt uh, dus tarot opleiding, quantum healing, engelentherapie en die life coach opleiding. En daartussen ben ik dan ook nog kaballe leerling. Dat komt dan weer overal in terug, want de kabbal is eigenlijk de wortel van alles. Ga je daar nog in verder? Denk je dat je nog iets mist dan daarin? Nee. Je raakt nooit uitgestudeerd, volgens mij, het kabbalah. Ja, nee, de kabbalah is gewoon een eeuwigdurende uh, zeg maar een Bijbelstudie. moet het zo maar te zeggen. Ja, is dat, uh, blijft dat gewoon steeds veel? Ik denk dat je. Ja, de, de, de Bijbel, die, die, die lees je niet één keer uh, in, in een week uit. Dat doe je de rest van je leven over. En ik geballa ook, want het is gewoon, er zijn stroven, stukken die per maand of per week zijn die ingedeeld. En dat is eigenlijk net als een perpetuum mobile, dat blijft maar terugkomen. Dus in deze tijden van het jaar, dan zijn dit soort stukken belangrijk. En in andere tijden van het jaar zijn weer andere stukken belangrijk. Je hebt het over stukjes. Je doet ook iets met muziek? Nee. Nee, oh. ja. dat heb ik verkeerd begrepen. Maar het valt wel als een puzzeltje in elkaar. Ja. Dat, dat eigenlijk Nou ja, kijk, de kabal is eigenlijk, wat mij opgevallen is, is de wortel van het alles. Dus uh, alles wat ze nu nog uitvinden, is allemaal terug te leiden. Zeg maar, zeg maar de oude religies, het boeddhisme, het christendom. Het zijn allemaal afgeleiden daarvan. En dan vooral ook omdat ik dan met de... Uh, zeg maar, in, met, met de heks omgaan. Die hebben dus een bepaalde rituelen. En ik denk, ja, die komen echt toch echt keihard ik, uit de Kabbalah. En ik heb toevallig uh, twee vrienden van jou vanmiddag gesproken. Die komen de volgende uitzending. Oh, ja, ja, ja. George en uh, Alexander. Ja, precies. Ja. George en Alexander. Um, maar goed, dat is dus de volgende uitzending. die ja. je de groeten van hebben. Ja, uh, um, maar wat betekent uh, spiritualiteit voor jou? Ik ik spiritualiteit even... betekent voor mij gewoon uh, zeg maar, de leer die in de spiritualiteit ligt, er ook zo, uh, zo dagelijks naar probeert te leven. Want er is een verschil tussen spiritueel uh, uh, bekend zijn met iets of het spiritueel ook uh, zeg maar, implementeren in je leven. Oké, okay. ik denk dat het de tijd wordt voor een muziekstukje. Het um, is uh, Somehow Our Love Survives. Van El Giro met uh, Ramsey Lewis. retrace the image of your face. Somehow our love survives. Now we're in our prime. And it's once upon a time. Paper lanterns hanging in the trees. The photograph is framed, but the feeling's still the same. The And it's once upon a time, paper lanterns hanging. Hey, hoi luisteraar. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Lilian Liamat. Zij is coach, geeft onder andere engelen en tarot consulten. Geeft een creatieve workshops en houdt zich bezig met Kabbalah. Um, creatieve workshops, Lilian. Ja, daarom vroeg ik Moos ik, maar dat schuimt me niet. <lacht> De creatieve workshops. <lacht> ik bedoel, uh, Creatieve workshops, dat doe ik uh, vaak in uh, samenwerking met een heel creatieve vriendin van mij. En daarin worden, uh, zeg maar, bijvoorbeeld beeldjes gemaakt. Van, uh, uh, met een, uh, zeg maar, een spirituele afbeelding. Het is de pretexttechniek? Pretexttechniek, ja. Yes, dat heb goed gelezen. Ja. ja, klopt. En dan kan je dus uh, alles daarmee kan je echt prachtig mooi maken. En dat kan je natuurlijk heel leuk in groepsverband doen. En je kan uh, heel erg gaan zitten knutselen. En het groeit heel snel binnen twee, zeg maar... Uh, dagdelen uit tot uh, een blijvend mooi stuk. En ondertussen ben je in gesprek met de mensen. Ik bedoel, is het therapeutisch? Uiteraard, ja, ja, ja. Het is gewoon zeg maar dan op, op een wat lossere manier. Dus uh, in plaats van een een-op-een -een consult. Maar dit is meer echt nog uh, zeg maar recreatie. En mag je dan zelf maken wat je wil? Of heb je daar nou, voorbeelden? van? Er wordt dan uh, aangeduid van tevoren. Welke voorbeelden? Zodat we allemaal een beetje op hetzelfde afgaan. Oké. Okay. De mensen kunnen dat ook nalezen op jouw site. Je hebt een prachtige ja, dat... site. Misschien kun je hem zelf even noemen. Mijn site is uh, www.urielderenaissance.nl En op deze naam sta ik ook uh, op Beurzen En heb ik ook een gelijknamige huis. Is dat een naam die je voor jezelf verzonnen hebt? Voor, uh... um, toen ik eenmaal had begrepen dat ik dus uh, voor mezelf moest beginnen... zat ik natuurlijk... Uh, te denken over een of andere mooie naam, hangende naam, blijvende naam. Nou, ik kreeg echt nul inspiratie maand in maand uit niet. Toen ik op een gegeven moment, dacht ik van zat ik met mijn engelenkaart. Ik zeg: Gemma, alsjeblieft, een fijne Joodse jongensnaam. Dit natuurlijk ook, omdat ik leerling ben. En toen trok ik de kaart van de aartsengel Uriel en het blijkt dat Uriel. De engel is van de wijsheid, van het leren het overbrengen. Notabene ook van de kabbala naar de mens. De renaissance completeert de naam. Want de renaissance is natuurlijk de tijd van de wedergeboorte. En dat slaat op mij en op iedereen die ik daarbij help. Want voor mij is het gewoon weer opnieuw begonnen. En uit respect heb ik dat dan Uriel genoemd. Is mijn maar, grote vriend. Ja. We zijn al bijna aan het eind van ons gesprek. Is er nog iets wat je de luisteraars uh, zou willen meegeven, iets wat je zelf zou willen zeggen, dat je denkt van, uh, nee gewoon een, uh, dat je denkt van, nou uh, mensen let daar eens op. Of, uh. Nou, daar heb ik nog een uur. Nodig. Heb je nog een uur? Nodig. <laughs> nou, dan maar, dan kom je maar nog een, een keer, keer terug. terug. Het gaat erom. Eerlijk duurt het langst. Dat vind ik eigenlijk een uh, hele strakke. De, de wereld is natuurlijk vergeven van huigelaars. Uh, Zo. Met, maar nee, een jokkebrokkers, <laughs> okay. maar daar moet je bij mij eigenlijk nooit mee aankomen. En dat woord door mensen met kwaade opzet, die nemen mij dan nog eens kwalijk dat ik dat doorzie. Dan oh. valt hun plannetje in de uich. Ik bedoel maar, dus ik denk van, gewoon niet te raar doen. Een beetje okay. heksachtig dus. Nee, nou, nee, nee, nee, nee. Okay, gaan we volgende keer, dat is de volgende keer, over keer. Uh, Onverwachts binnengelopen in onze studio is Roelien de Lange. Dat vinden we heel erg leuk. Uh, Roelien is een, uh, een shamanen. Dat, dat is denk ik wel al een beetje bekend. Maar voor de mensen die het nog niet wisten. Er staat een prachtig artikel in Spiegelbeeld. Uh, uh, wat zij daar heeft geschreven. En Mario gaat uh, daar iets aan haar vragen over. Welkom Roelien trouwens. Ja, welkom Roelien. Het is voor mij uh, heel, heel storm spannend. Binnengewaaid hier. Ja, ah, ja leuk. Ja, dat is wel een leuk met, met verrassend uh, iets. Want Spiegelbeeld is natuurlijk een heel mooi blad. En daar staat een artikel over: het krachtplaatsen op aarde. Dat is toch ook over jouw boek? Ja, het boek is uh, Gaia's kracht, dat dit jaar uitgekomen is. En ik heb in mijn leven ja, uit passie heel veel krachtplaatsen bezocht, overal op de aarde, heilige plaatsen, krachtplaatsen. En ja, die zijn voor mij belangrijk, ook om uh, daar de energie weer van uh, ja, in het licht te zetten. Want oude plekken, die uh, waren vaak verwaarloosd. Hè? Oude kerken, ruïnes, uh, steencirkels, uh, oude bronnen. Nou, ik maak ze het liefst gewoon schoon. Dus eigenlijk praktisch, maar dan ook in het licht zetten. Dus in het licht van een schone nieuwe energie. En daar iets goeds mee doen. Ja, er staat hier ook een heel groot, vernieuwende energiestromingen komen met razende snelheid naar de aarde. Maar... Ja, dat zijn waarnemingen van helderziende. Dat er dus heel veel uh, goede nieuwe energie naar de aarde komt en dat we die moeten opvangen. En uh, ja dat is soms zoveel dat mensen ook een beetje daas rondlopen die gevoelig zijn. mensen Van wat gebeurt hier allemaal, wat komt er toch allemaal op me af? Nou, het is dus heel goed dat er dan aardegerichte krachtplaatsen zijn die dat opvangen en die dat dan weer verspreiden over de aarde. Dus zo'n plek als Stonehenge, die iedereen kent, is eigenlijk een soort zender en ontvanger. En in dit geval dus een ontvanger van een nieuwe energieën die naar de aarde komen. Daar, daar kun, dat is voor met het oog op 2012 of zit ik niet Ja, daar zit een, een 2012 kant aan. Dat het gewoon zo is dat er heel veel transformatie energie naar de aarde komt. En dat we daar iets goeds mee kunnen leren doen. Door die dus ja te gebruiken voor ja, allerlei goede doelen. Hè, voor genezing van de aarde bijvoorbeeld. Want we hebben er wel een potje van gemaakt hier. Is dat zo? Ja, vind ik wel. <laughs> ja, het staat allemaal in een prachtig ja. artikel in het spiegelbeeld. Uh, vier bladzijden. Heel het is veel een, foto's. Ja, het heel, is een, heel, heel prachtig, ook met, met, met foto's. Uh, met, met de plaatsen die je bezocht hebt, begrijp ik? Ja, het zijn allemaal favoriete plekken, maar overal op aarde. Dus ook, maar ook in Nederland, zoals hier in Noord-Holland ook. Bijvoorbeeld uh, uh, bij Heiloo. Uh, en zo een kraantje lek heb ik zelfs genoemd. Dat oh ja. is ook een bijzondere plek. Okay, en ik, ik moet gauw zeggen, in Zandvoort voel ik ook een hele goede energie. Ja, ja daarom kom ik hier graag. Ja, gelukkig. <laughs> wij zijn ook blij met jou. Ik denk dat wij nu uh, naar een nieuw nummer nog gaan. Ik, uh, zou jij dat alsjeblieft willen aankondigen? Dank je wel. <laughs> um, het laatste nummer wat ik heb gekozen is What a Wonderful World van Louis Armstrong. En het is het meest geruststellende liedje wat ik in mijn hele leven gehoord heb. En het meest zonnige nummer wat er uh, ooit geschreven is. Iedereen wordt hier altijd wel erg blij van. En daarmee wil ik dan eigenlijk uh, dit aan iedereen meegeven. I see trees of green Red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 Dogs say night, And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces blijft een prachtig nummer door Sets mogen zongen. Uh, what a wonderful world. Het zijn eigenlijk twee vrienden die elkaar de hand schudden en die dan eigenlijk zeggen... ik hou van je en zo moet het ook eigenlijk zijn. Precies. Um, ja, um, Roelien, bedankt voor het ook hier zijn trouwens. En het, uh, het, uh, ja, de tekst die je hebt willen vertellen over tijdschrift Spiegelbeeld. Het is het huidige nummer waar het uh, allemaal in staat. De agenda laten we vervallen deze keer wegens tijdgebrek. Want ja, uh, ja een extra, extra, extra item is erbij gekomen. En we zijn al aan het eind van het programma. Dus ik wil eigenlijk bedanken onze gasten Lilian Liemat. Dank je wel. Um, Rob Spruit voor de techniek. Uh, je bent een duizendpoot uh, met de techniek. Je doet ook het uitzoeken van uh, muzieknummers. Je hebt dit keer twee van de vijf nummers uitgezocht. En je zet ook iedere keer keurig Gelukkig. de uitzending op de site. Dus dat is ook uh, niet niks. Mario, bedankt voor het zijn en voor je bijdrage en inbreng in dit programma deze keer. Dank, dank, dank. Dat was heel fijn om te doen. De volgende uitzending is op zondag 5 september van 8 tot 9. We hebben dan George en Alexander. Zij zijn Ritueel Performance. Ze hebben een occult shop. Zijn bezig met Wicca. Organiseren het maandelijkse Haarlemse Heksencafé. En hebben de Haarlemse School voor Magie. Ik ken George en Alexander al een tijdje en ik verzeker u, lieve luisteraar, dat het een interessante uitzending wordt. Heel spannend. Ik sprak ze vanmiddag en de wereld is heel klein. Maar Lilian, zoals ik al zei, jij krijgt de groeten van ze. Nee. Uh, Roelien heeft ze ook ontmoet uh, bij de binnenhalen van de godin in Amsterdam. Uh, ja, dus de groeten allemaal. Uh, de volgende uitzending is dus Dank 5 september. Deze uitzending wordt door mij gepresenteerd, door Herman Harms. Samen weer met radiocollega Mario van der Linden. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 8 uur herhaald en iedere woensdag van 11 tot 12. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. Daar kunt u ook de agenda bekijken. Nogmaals, de agenda is wegens tijdgebrek niet voorgelezen, maar op www.inspiratieradio.nl. En dan aanklikken agenda kunt u alles lezen wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn en zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wanneer u iets aan ons kwijt wilt, iets wilt vertellen over een onderwerp voor de agenda of iets dergelijks... stuur dan een mailtje naar redactie inspiratieradionl Ik ben Herman Harms en ik hoop dat u met net zoveel plezier geluisterd heeft naar deze uitzending als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En dan geef ik nu nog even het woord aan Lilian. Dankjewel Herman. Uh, ik moest een tekst uitzoeken en die voordragen. En zoals gewoonlijk was weer last het werk en het is uiteindelijk een stukje geworden... Van Neil Donald Walsh, die was vorig jaar in Nederland en daar ben ik bij geweest. En in zijn toespraak uh, zei hij... Het gaat eigenlijk maar om drie dingen. Zie, smile en touch. En zie, zoals in. Zie de ander en kijk hem in de ogen wanneer je tot hem spreekt. Smile. Lach naar mensen op straat, op school, op werk, de bakker, de slager, want de impact van een glimlach... Op die persoon geeft dat weer door en dat is als een kettingreactie. en touch, als je met iemand beet, uh, bent of spreekt, raak die persoon aan, laat weten dat je naar hem luistert. Hij zegt, uiteindelijk gaat het daar allemaal om en het zijn uiteindelijk weer, ook weer uh, zeg maar dingen vanuit de Kabbalah en die later Jezus ook weer heeft verkondigd. En zo is het plaatje weer rond. Precies. Dank je wel, Lillian, voor het nou hier gedaan, zijn. Dank je wel. Dank je wel. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Yuri Stubinitski met het NOS-journaal. In Nigeria is het aantal incidenten bij oliepijpleidingen van Shell de laatste tijd toegenomen. Volgens Shell zijn deze maand drie pijpleidingen gesaboteerd in de olierijke Niger-delta... Dieven zouden er gaten in hebben geboord en gezaagd om olie af te tappen. Hoeveel olie er is gestolen, is niet bekendgemaakt. Wel is er volgens Shell ruwe olie in de natuur terechtgekomen. De lekkende pijpleidingen zijn afgesloten... en het olieconcern heeft een bedrijf ingehuurd om de vervuiling te bestrijden. De bewolking in de Niger-Delta ligt al jaren in de clinch met Shell over de oliewinning. Ook vragen Nigerianen al jaren om hogere schadevergoedingen... vanwege de vervuiling in hun gebied. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat hij nog nooit zo'n grote ramp heeft gezien als de watersnood in Pakistan. Hij heeft een rondvlucht gemaakt over het getroffen gebied. Ban vroeg buitenlandse donoren haast te maken met de noodhulp omdat er al mensen sterven van de honger. Ook zijn er al mensen omgekomen door cholera. Veel Pakistanen wonen in moeilijk toegankelijk gebied waar bruggen en wegen zijn weggespoeld door het hoge water. Tsjechië en Slowakije zijn opnieuw getroffen door overstromingen. Na een dambreuk kwamen in het noordwesten van Slowakije twee steden onder water te staan. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar er worden wel enkele mensen vermist. In het noorden van Tsjechië zijn dorpen langs de oevers van de Nijse door het hoge water getroffen. Vorige maand waren er ook al overstromingen in Tsjechië, Duitsland en Polen. Daarbij vielen in totaal tien doden. In het Groningse plaatsje Gaarkeuken is een binnenvaartschip tegen de deuren van een sluis gevaren. De schipper maakte een verkeerde inschatting. De sluisdeuren zijn onherstelbaar beschadigd en moeten meteen worden vervangen. Tot middernacht is het verkeer op het Van Starkenborg Kanaal zeker gestremd. Het binnenvaartschip was met schroot onderweg van Friesland naar Groningen. Het weer, het is zwaar bewolkt. Vanavond en vannacht plaatselijk veel regen. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 19 tot